Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vroommans. Goedemorgen. Goedemorgen. De Belgische De Standaard noemde ons land gisteren de paria van Europa. Men iedereen is boos op ons. Het Polen meldt punt, de strengere migratieregels, de onvoorwaardelijke steun aan Israël. Nederland heeft een nieuwe reputatie en die is niet positief. Wat is die nieuwe Nederlandse positie in Europa en wat betekent dat voor de coalitie die nu onderhandelt over nieuwe bezuinigingen. Daarover praten we vandaag. En daarvoor zit bij ons aan tafel Jan Mulder van de VVD... regeringspartij, partij van de premier. Mulder, u zit in het Europarlement. Goedemorgen. Goedemorgen. Dennis de Jong zit ook in het Europarlement voor de SP, oppositie. In de peiling zelfs de grootste partij van Nederland op dit moment. Goedemorgen, meneer Goedemorgen. de Jong. Goedemorgen. En Gerard Schouw is bij ons. Hij is vice-fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Goedemorgen, meneer Schouw. Goedemorgen. En natuurlijk hebben wij in verband met de discussie... rond het Polemelpunt en de dissidente opstelling van Hero Brinkman, daarin ook vertegenwoordigers van de PVV uitgenodigd, maar zij hebben ons laten weten niet te willen komen. U kunt ons zien via de webcam. Ga daarvoor even naar onze website troskamerbreed.nl. Ja, de zaterdagkranten. Nou, en in alle kranten staat natuurlijk groot het nieuws van de nieuwe fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Diederik Samson, de Volkskrant bijvoorbeeld. Met Samson kiest de Partij van de Arbeid voor bravoure. Trouw, Samson moet Partij van de Arbeid-fractie op één lijn zien te krijgen. De Telegraaf PvdA met Samson linksaf. Gerard Schouw, blij met Samson, want het is uh, uw naaste collega... straks uh, op hoog niveau in de Tweede Kamer. Ik feliciteer hem, en wel van harte. Ja. Uh, want het is een mooie uh, uitverkiezing geweest. En hij heeft ook uh, een glanzende overwinning gehaald. Dus dat is, uh, dat is heel erg goed. Uh, goed voor de Partij van de Arbeid, goed voor de democratie. Uh, alleen nu komen de, de grote opgaves. Hè? Want het wordt, om het zomaar te zeggen, erg druk uh, in het linkse kamp. Want hij zal uh, de SP te gaan bestrijden. Ja, Maar had u dan, want hij zegt of hij, hij schuift een beetje op naar links... Hè? had u dan niet liever Martijn van Dam gehad... die toch een beetje meer aansluit bij de D66-ideeën? En dan gaat u zeggen, ik ga er niet over... want ik ben geen lid ja, van de u Partij ziet van mij de kijken, Arme. Ja, u ziet maar mij toch, kijken. Maar toch? Nee hoor, uh, uh, alle overwinnaars zijn ons lief. Uh, en in dit geval uh, hartstikke goede kandidaat. Maar ik ben benieuwd hoe die, die, die, ja, toch die, die oorlog op links uh, gaat winnen. En ik ben ook benieuwd hoe consistent de Partij van de Arbeid is... als het gaat om bijvoorbeeld de 3 regel. Ja. begrotingsregel uit, uit Brussel. was een beetje een verkiezingsstuntje, vond ik, van de week... waarbij ja. uh, Diederik Samson zei van... ja, nou ja die, die 3 moeten we niet er nou ja. nemen. en hebben ik zo uitvoerig hey, over, ja, maar hoor. Maar goed, even, even, even nog heel duidelijk voor de positionering. U plaatste Samson heel duidelijk daar waar de Telegraaf Samson ook plaats namelijk links. Ja, hij heeft een, een, een linkse agenda de okay, afgelopen dus heeft weken, drie, u drie weken, weken laten zien. Ja, dus u heeft er eigenlijk niks mee te maken, want u bent niet links, u zit in het midden. Progressief liberaal, ja. in het midden. Ja, maar dat is rechts van links, zou ik maar zeggen. Toch? Dat is een mooie duiding. Okay. Meneer de Jong, um, is daarmee dan nu de Partij van de Arbeid een uh, grotere concurrent geworden van de SP, met Diederik Samson aan het roer? Of zegt u, nee, wij hebben er een linkse broer erbij? Ja, ik denk eerder het laatste. Want ik geloof helemaal niet zo in die, uh, in die strijd op links. We hebben al heel lang, hè, Emile Roemer heeft het in Den Haag ook, ook een aantal keer geprobeerd. En we hebben ook een paar bijeenkomsten gehad wat? met uh, PvdA en GroenLinks samen. Uh, we proberen als SP echt met de andere partijen samen te werken. Met Cohen was het moeilijk afspraken maken. En dat zag je op allerlei thema's. Uh, Emiel Roemer heeft zelfs nog een keer voorgesteld. Laten we met ons pensioenstandpunt wat flexibeler worden als SP. Als dat kan betekenen dat we... Gelijk kunnen optrekken. Dat is een groot uh, punt voor de SP altijd geweest. Hey, is, dat maar steeds het niet. is dat steeds gebeurd, namelijk, echt actief door de SP top om met Cohen afspraken te maken? Maar zullen we samen dit? Zullen we samen dat? Ja, ik, Emil Roemer heeft het keer op keer geprobeerd. Ik heb het zelf ook geprobeerd op Europa, omdat het economisch bestuur. Uh, dat ketste uiteindelijk ook af, gewoon vanwege besluiteloosheid binnen de PvdA. Nou, hoe en... gaat zoiets dan? Bel, belt u, belde u dan gewoon uh, de, de nummer 1 van, uh, van die fractie van de Partij van de Arbeid Cohen. En dan op van zullen we dit, zullen we dat. Hoe gaat dat? Kijk, in mijn geval werk ik dan eerst met mijn collega... in het Europees Parlement oh ja, natuurlijk, waar. met Thijs Berman. Maar Roemer en, zou dat wel geprobeerd hebben. Maar Roemer heeft direct met Cohen uh, contacten gehad. En ja, als je één front kan maken samen... dan worden we er waarschijnlijk allebei beter van. Dus in mijn Roemer was ook, denk ik, op Twitter een van de eersten... om Diederik Samson te feliciteren. En dat doe ik hierbij zelf ook graag. Hij heeft in ieder geval gezegd dat hij met de SP wil samenwerken. En ik denk dat dat een goed teken is. Ja, je zou dan ook kunnen zeggen... nou, als we zoveel met elkaar gemeen hebben... als we zo'n linksfront zouden willen vormen... We echt één partij ja. vormen. Nou ja, laten we nou niet gelijk één uh, oh, dag na snel. de verkiezingen zeggen... dat de partijen moeten fuseren. de PvdA eerst eens duidelijk de koers uh, uitzetten. En dan gaan we in ieder geval goed samenwerken. Maart Samson, samenvattend, is er één van u? Samson heeft duidelijk gemaakt dat hij de SP geen slechte partij vindt. Anders dan bijvoorbeeld Martin van, Martin van Dam... die heel erg afstand nam van de SP. Dus wij zijn er op zich best blij mee. Meneer Mulder, uh, Diederik Samson zei uh, toen hij daarna gevraagd werd van wat is je belangrijkste opponent? Mark Rutte is mijn belangrijkste opponent. Verheugt u zich daarop? Ik Op die uh, twee strijd? Vind dat iedere regering die heeft een oppositie nodig. Dat is de essentie van democratie en uh, ook uh, Diederik Samson zal die rol moeten vervullen van oppositieleider. Ja. En degene die niet in de regering zit, die gaat natuurlijk altijd tegen de regering in. Maar bijvoorbeeld, uh, ik las in een van de kranten vanmorgen uh, dat het voor uh, de coalitie toch iets lastiger wordt. Omdat Cohen meer een bestuurder was en wat compromisneigender. En dat Samsung gewoon echt uh, ADHD de beuk erin type is. We kunnen alleen maar zeggen, de tijd zal het leren. Ik weet het niet. Ik kan me niet voorstellen dat een verantwoordelijke partij zoals de Partij van de Arbeid. Op belangrijke Europese stand, standpunten een mening zal geven die. Duidelijk tegen het belang van Nederland. Nou ja goed, Cohen deed dat natuurlijk tot nu toe wel. Hè? Die zei van wij nemen onze verantwoordelijkheid. Uh, we moeten geen dingen doen die slecht zijn voor Nederland. En als dat dan betekent dat we mee moeten met de coalitie. Dan gaan we mee met de coalitie. Samson lijkt echt een hele andere koers te willen gaan varen. Nogmaals, we zullen afwachten. Ik kan er niet zeggen. Ik ken hem niet. Ik weet niet hoe hij zich gaat ontwikkelen. Maar ik vind dat wat Europa betreft... zou het goed zijn dat de Partij van de Arbeid... de Europese koers gaat steunen. Ja, oké. Okay. Nou, we hebben aan iedereen een beetje de positionering... van de nieuwe uh, nummer 1 van de Partij van de Arbeid gevraagd. Hè? Links of uh, SP-erig. Hoe zou u hem typeren? Gewoon eens waarnemen? Ik zou hem ook uh, als links willen typeren. Maar dan ook nog vooral als groen links. Oh, groen links. U zegt, u zegt het met een hele nare ondertoon. Nee, maar oh, ik niet. herinner me dat hij dus dacht, ik vroeger actief was voor Greenpeace. Oh, zeker. Dat uh, associeer ik op. Wat voor manier ook, of het juist is of niet met uh, GroenLinks. Dus oei, oei. Het wordt links en ook nog groen. Wie ja. weet? Ja, de een noemt hem Groen-Links. De andere noemt hem heel goed voor de SP. Neemt hem, niemand noemt hem eigenlijk echt Partij van de Arbeid. Hè? Dat is eigenlijk ook opvallend. Het is, het is de laten we er nog een andere krantenbericht bij nemen. Um, in het AD staat het nieuws over een petitie... die is gestart door de chauffeur van Pim Fortuyn... om de moordenaar van Fortuyn niet eerder vrij te laten. Volker van der G. Hij zou in juni op proefverlof kunnen gaan... als er inderdaad een vrijlating in 2015 zou zijn. Uh, meneer Schouw, wat vindt u van zo'n actie? Eh, iedereen in Nederland mag een actie starten. Alleen we hebben ook een rechtsstaat. En daar hebben we een aantal regels met elkaar afgesproken en dat ligt vast in, in wet- en regelgeving. Dat is, dat, die regel houdt bijvoorbeeld in dat ieder die in de gevangenis zit... Ja, en als hij zich goed gedraagt, na verloop van tijd... weer op een soepele manier moet werken aan terugkeer in de samenleving. En die regel geldt ook voor Volker van de ja. g. Uh, hoe, hoe, vervelend of, uh, hoe Hoe vervelend je dat eventueel ook kan vinden. Maar dat is natuurlijk wel de afspraak die we hebben gemaakt... In de rechtsstaat, en daar staat D66 voor. Ja, maar u zegt hoe vervelend je dat ook kan vinden. Vindt u het vervelend dat nou, deze in het, regel in het geval voor hem van de heer Smolders, die natuurlijk daar ook uh, persoonlijk chauffeur. heel erg bij betrokken is geweest... kan ik me voorstellen dat hij zegt, god, dat vind ik toch vervelend, ik ga eens een, een actie starten. Ik hou me aan de regels van, uh, van de rechtsstaat, ongezien uh, uh, de, de persoon waarover het gaat. Ja, ja. Meneer de Jong, ja, hoe kijkt de... u aan tegen zo'n uh, actie? Ik ben uh, het eigenlijk wel eens met uh, wat heer schouw net zei. Dat, uh, uh, er is een enorme tendens in de politiek om overal maar een mening over te hebben. En ook als uh, dingen echt thuishoren bij de rechter... of in dit geval uh, uiteindelijk bij de minister van Justitie... die een zorgvuldige overweging moet maken op basis van het geval. Zo werkt een rechtsstaat. En ja, een petitie is leuk. Maar uiteindelijk moet je dat toch allemaal heel zorgvuldig afwegen. En ik, ik geloof niet dat het uh, goed is als in de politiek een hele discussie losbarst uh, wat we daarvan vinden. Ja, het hangt echt in, van in, het individuele geval af. Inmiddels is er wel dus die petitie, petitie en is er al, zijn er al mensen bezig om daarop uh, te stemmen. 9000 mensen hebben dat al gedaan. U, u zegt eigenlijk, hoor ik u beiden zeggen, de politiek moet zich daar echt helemaal buiten houden. Ja, als de politiek zich gaat bemoeien met uh, straffen in individuele gevallen... Ja, ja. dan is het hek voor de dam. Ja. Daar hebben we eh, rechters voor die dat eh, keurig kunnen beoordelen... scheiding van de machten en daar moeten we echt voor staan. Ja, Meneer Mulder, uh, uh, de gedoogpartner van deze coalitie, de PVV... bemoeit zich wel heel actief met deze actie. Uh, zowel de heer Wilders als de heer Brinkman hebben al getwitterd... dat ze achter deze actie staan. Ze zetten ook een linkje op hun website... waarmee mensen rechtstreeks naar deze uh, petitie toe kunnen. Uh, hoe taxeert u dat? Ik weet niet wat voor invloed dat zal hebben, maar ik vind, net als mijn twee de andere sprekers hier... ik vind dat de recht moet zijn loop hebben en daar moet de politiek zich niet mee bemoeien. Vindt u het vervelend of wat vindt u ervan dat de juiste gedoogpartner dit wel doet? Ik uh, heb een heleboel uh, dingen over de gedoogpartner beperkt die mij soms niet aanstaan. Ik vind dat iedereen in iedere politieke partij in dit land is vrij om te doen en laten wat uh, ze willen doen, wat ze denken dat goed is. Ik... Uh, zal die petitie, of wat ik ook maar mogen zijn die website uh, niet uh, steunen. Oké, okay, nou, volgens mij is dat wel duidelijk dan, hè? Toch, meneer Mulder? Ik uh, leek mij toe van wel. Ja, Oké. Okay. Nou, we, uh, we laten het uh, hierbij wat de kranten betreft... terwijl we straks, uh, als we verder praten, nog wel hier en daar... een krant van vandaag zullen aanhalen. Maar uh, dit is het wat dit betreft even. Uw vraag raakt aan de gesprekken die we voeren in het katshuis en Daar kan ik geen mededeling over doen. We hoorden de zin die premier Rutte deze week misschien wel elke dag het vaakst heeft uitgesproken. En dan in allerlei verschillende variaties. Uh, het zou kunnen zijn dat delen van uw vraag raken aan, aan, aan zaken die wel spelen of niet spelen. Daar kan ik verder geen mededeling over doen. Maar ik kan er dus ook geen mededelingen over doen. Voor iemand die nooit mediatraining heeft gehad... Nou oké, okay, in een eerder leven dan een beetje, kan de premier dat heel goed geen mededelingen doen. Het is wel de vraag hoe lang hij dat volhoudt, want buiten het katshuis zwelt het rumoer aan. Vooral omdat de premier wel praat met jongeren van de SGP, de partij met wie hij het over bijna alles eens is. Hij houdt vooral van hun afspraak is afspraak. Welke afspraken heeft de premier gemaakt? Met de SGP-fractie. Het kabinet heeft de steun van de SGP voor ieder voorstel hard nodig in de Eerste Kamer, maar dat heeft er volgens de premier niets mee te maken. Er zijn geen afspraken gemaakt met de SGP. U weet het wel inmiddels. Als een politicus zegt dat er geen afspraken zijn gemaakt, dan ja. Er is nog meer rumoer deze week van de kant van de Partij van de Arbeid. Want die partij steunt niet langer de bezuinigingsverplichting van Europa. Al was ze het eerder wel eens met de handtekening van de premier... onder een verdrag daarover. Er zitten nu rechtse mensen in zowel de commissie als in de meeste regeringen... en die gebruiken nu dat verdrag voor een hele rechtsagenda. Rechtse regeringen met een rechtse agenda. Dat was voor Ronald Plaster kennelijk een verrassing. Hoe dan ook, geen Nederlandse steun dus straks voor Europese afspraken. Andersom hoeft Nederland ook niet meer te rekenen op Europa. Want ons land, van Europa toch een van de founding fathers... is daar het zwarte schaap geworden. Vanwege een meldpunt overlast en criminaliteit door Oost-Europeanen. Ja, voorzitter. Dit is de realiteit. En dat blijkt dus uit het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen... van de Partij voor de Vrijheid, waar... Ondertussen al meer dan 100.000 meldingen op zijn binnengekomen. Het Polen-meldpunt. Het levert Nederland een resolutie van afkeuring op. En dat is uitzonderlijk, want tot nu toe kregen alleen premier Berlusconi van Italië en de premier van Hongarije zo'n veeg uit de pan. Maar deze week dus onze premier Rutte. De minister-president vond een reactie niet nodig, de gedoogpartner reageert wel. Ik zou zeggen, uh, laten ze het bekijken. Laten ze een uh, lichaamsopening uh, zoeken waar ze die uh, resolutie in kunnen steken. Martin Bosma hoorden we hier. Belangrijk man binnen de PVV. Ook ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Rechterhand dus van voorzitter Gerdy Verbeet. Een eervolle functie en daarvan is zij zich zeer bewust. Dan vind ik het toch altijd heel bijzonder... dat je als uh, kleindochter van een dienstmeisje... Uh, in twee generaties toch op die plek kunt uh, terechtkomen. Van dubbeltje tot kwartje. Mooier droom is er haast niet in de sociaaldemocratie. Tenzij je fractievoorzitter worden wilt natuurlijk. Politiek leeft en de partij bruist. Ik ben ontzettend trots op deze prachtige partij. Van kernfysicus tot opvolger van Job Cohen. Diederik Samsom is de nieuwe PvdA-fractievoorzitter. En, als het aan hem ligt... Tot slot toch nog even terug naar de stilte van het Katshuis. De ene coalitiepartij vertelt ons stiekem dat de gesprekken al verder zijn dan wij denken. De andere coalitiepartij fluistert dat het nog wel heel lang kan duren. Blijven wij toch benieuwd naar de strategie van de gedoogpartner. Heer Brinkman zei het in een ander verband, maar we laten het voor de zekerheid toch even horen. Ik heb natuurlijk een valkuil opgezet en uh, daar zijn de andere partijen uh, ingestampt. Valkuilen, voetangels en klemmen. De tuinen rond het katshuis zijn er vol van, weten we. We komen er vast volgende week op terug. Tros, radio 1. 17 minuten over 11. En u luistert tot 12 uur naar het Troskamerbreed. En hier aan tafel Dennis de Jong uh, voor de Socialistische Partij, uh, zittend in het Europese parlement. Jan Mulder voor de VVD, Europarlementariër ook. En Gerard Schouw van D66 en vice-fractievoorzitter voor die partij in de Tweede Kamer. Uh, we gaan het ook veel over de PVV hebben. Dus uiteraard hebben we ook PVV-kamerleden uitgenodigd. Maar die. Uh, uh, wilde niet uh, komen. Dat moet wel even gezegd worden. Uh, want bijvoorbeeld gisteren in één uh, uh, vandaag. werd bekend dat het uh, PVV-kamerlid Hero Brinkman. afstand neemt van uh, het uh, polen -meldpunt, Het meldpunt over Midden- en Oost-Europeanen. die zijn eigen partij heeft geïnitieerd. En met andere woorden, hij had nogal kritiek op de eigen koers van zijn partij. Uh, de coalitiepartner. Meneer Schouw, uh, omdat hij is heel open aan u te vragen. U bent natuurlijk oppositiepartij. Uh, maar goed, um, hoe taxeert u eigenlijk uh, dit alles? Wat bedoelt u met dit alles? Want er zijn eigenlijk twee dit alles. Hè. Dat is uh, de kritiek van Hero Brinkman op zijn eigen partij. Ja. Ik las gisteren zelfs dat hij het, uh, het leiderschap opeiste. Vandaag geloof ik weer niet. Maar... Nou, dat is anders dan u het noemt. Ja. Oh, hij uh, wil meer, meer democratie in de partij, zegt hij. En uh, uh, dan zou er een discussie moeten mogelijk zijn over het partijleiderschap. Nou, dat, dat lijkt mij een goed streven. Dus ik hoop dat hij daar succesvol uh, uh, in is. Maar even terug naar, naar het polen ja, Want daar was ik ook nog een kwestie. Ja. Uh, en dat is het eigenlijk gedrag van de minister-president, Mark Rutte. Uh, ik heb hem drie weken geleden naar de Kamer geroepen en gewoon aan hem gevraagd van neem nou afstand van die website En dat heeft hij niet gedaan. Ja, dan denk ik, dan is er toch wat mis met het politiek kompas van de heer Rutte. Want als hij dat wel had gedaan... dan hadden we natuurlijk niet dat hele enorme sneeuwbal-effect eh, gehad... tot en met deze week eh, een stemming over de resolutie in het Europese parlement... over het Nederlandse Polen-meldpunt. De minister-president had zich natuurlijk moeten realiseren... dat een, een, een ja, toch een discriminerend molen, eh, molen, polenmeldpunt eh, komt eh, door een regeringspartij. En ik zeg met nadruk een, een regeringspartij. Want de, de CDA en VVD hebben altijd gedaan alsof de PVV er niet bij hoorde. Het was een gedoogd partner. Nou, we, we zien, eh, het is geen gedoogd partner. Ze zitten opgesloten in het katshuis. Het is gewoon een echte regeringspartij. Dus je kan het buitenland ook niet kwalijk nemen... Dat ze dit polemeldpunt verbinden aan uh, de Nederlandse regering. Ja. De minister-president had er echt het beste aan gedaan om daar knip en klaar afstand van te nemen. Heeft hij niet gedaan. Ja, en nu zijn de druiven zuur. Ja. En meneer Milder, het even aan, aan u gevraagd. U zit voor de VVD in het Europees Parlement. U heeft uh, die hele discussie over uh, dat Polen-meldpunt uh, meegemaakt. Daar is een resolutie in stemming gebracht de afgelopen week. Die vrij scherp was uh, uh, en vrij scherp oordeelde over Nederland. Over dat meldpunt en wat men vroeg en verwacht van de Nederlandse uh, premier Mark Rutte, VVD. Um, uh, u heeft zich onthouden van uh, stemmingen. VVD-collega's in het Europees Parlement... die hebben tegen die resolutie gestemd. Dat had u ook kunnen doen. Waarom heeft u dat niet gedaan? Ik ben in het Europees Parlement lid van de commissie Burgerlijke Vrijheden. De resoluties die genoemd werden over Berlusconi, over Hongarije... en die noemde u niet, ook over Frankrijk... over de Zigeuners die er werden uitgezet... die Inderdaad. vinden meestal hun oorsprong in die commissie Burkelijke Vrijheden... Ik heb al die resoluties gesteund over de misstanden in Hongarije, uh, in Frankrijk, over de Zigeuners. En ik vind het Polen, de website van de PVV, verkeerd. Dus ik ben erop tegen en ik wil dat ook veroordelen. Er was één verschil van deze resolutie met die andere resoluties. En dat was dat er werden een heleboel zaken bijgehaald die niets met die website te maken hadden. En... Ook een grote uitzending. Noem, noemt u eens een voorbeeld? Wat werd er bijvoorbeeld bijgehaald? Want niet iedereen Bulgarije, kent dat uit Roemenië. Uh, er? er waren nog een aantal. Er waren twee of drie punten. Maar ik moet u eerlijk zeggen, ze schieten me niet zo te binnen. Maar er waren een aantal dingen die er niets mee te maken hadden. Maar er was één groot verschil. We hebben gepraat over Hongarije. Over Frankrijk, over de Zigeuners. Mm. Daarin werd nog de naam van meneer Orban. Nog de naam van meneer Sarkozy genoemd. In deze resolutie werd wel de naam van meneer Rutte genoemd. Dat ging u net iets te ver. Dat was een aardigheidje van de christen-democraten. Ja. Meneer Sarkozy behoort tot de christen-democratische groep. Meneer Orbán behoort ook tot de christen-democratische groep. Dus de christen-democraten vonden het niet nodig... om die twee speciaal te noemen. Ja. Maar een liberaal moest wel even genoemd werden. Ja. Maar dat Ruud, ging dus echt een veeg uit de pan. En daarvan zei u, dat wil ik niet. Daar dus doe niet, ik niet nee. aan mee. Nee. Dus vandaar dat ik mij... Daar hou ik meestal niet van... Maar ik heb me dit keer onthouden. Ja. Ik, ben, ik veroordeel het, het, de Polen-website van de PVV. Dus ik wilde dat niet omdat het Nederland betreft mm. alles ja. goed praten. Maar ik wilde niet een op de man gerichte resolutie hebben. Ja, oké. Okay, dus onthouden van stemming... dat daar heel specifiek de Nederlandse premier in werd genoemd. Um, maar als u nu kijkt hoe dit een beetje uit de hand aan het lopen is, um, dit onderwerp... had u eigenlijk gehoopt en verwacht, ook gezien uw gedachten over burgerlijke vrijheid... dat uw eigen partijleider, Mark Rutte, en onze premier... zich hier wat scherper over had uitgelaten... zodat die toestand een beetje gesmoord was geweest. De... Als reactie op de resolutie in het Europees Parlement... heeft hij een brief geschreven aan de voorzitter van het Europees Parlement. Daarin wordt gezegd dat de Nederlandse regering... op geen enkele manier het standpunt van die PVV-website deelt. Ik weet niet of dat afstand nemen is, maar ik dacht van wel. Ja, maar goed, als we nou toch even teruggaan... naar waar, waar, waar de vraag die we daarnet ook aan Gerard Schouw voorlegden. Een PVV-kamerlid neemt nu wel openlijk afstel, afstand van deze, uh, uh, pole, uh, dit Polen-meldpunt. Premier Rutte doet dat niet. Maar is dat niet lastig voor premier Rutte? Uh, Geeft u dat geen onbehagelijk gevoel? Ik, ik, ik weet niet hoe hij zich voelt uh, daardoor. Ik weet niet of hij zich erg laat beïndrukken door de escapades van meneer Brinkman. Die heeft vaker uh, van dit soort dingen. Dus ik hmm. weet niet of hij daar erg van wakker ligt. Hmm. Ja. Maar even zo goed om, de, om, om uw positie een beetje helder te krijgen voor, de, voor ons... Um, uh, u heeft moeite met dat meldpunt. Um, uh, u heeft het wel over een partij die dat initieert... waar uh, uw partij uh, op dit moment elke dag mee in het katshuis zit te praten... om uh, plannen te bedenken hoe dit land uh, verder uh, vooruit te helpen. Het ik, is uw partner. Ik heb dit gedoogakkoord zo begrepen... dat ze het eens zijn over bepaalde punten. Maar dat ze ook van tevoren gezegd hebben... we zijn het oneens over een heel aantal andere punten. En daar hangen wij vanaf van de goede wil van de andere partijen in de Tweede Kamer. En uh, dat is essentie van het akkoord. Ja, maar over het en, uh, dus Polen meldpunt staat geloof ik niet in het regeerakkoord. Nou, we hadden dat niet uh, voorzien. Twee, wanneer werd het regeerakkoord onderhandeld, toen hadden wij het nog niet voorzien inderdaad. Nee, maar we toch uh, we nog een keer duidelijker gevraagd. Uh, het is wel een partner van u. Ja. En wat, wat voor gevoel heeft u daarbij? Nou, ik, wat ik dus al zei, ik keur die website sterk af. Ik vind dat het schadelijk is voor Nederland. Maar verder is er niks aan de hand. Uh, ik geloof niet dat er. Wat zou je daarvoor consequenties aan moeten verbinden? Een, een, een regeringscrisis? Ik geloof dat dat iets te ver zou gaan en te veel eer zou zijn. Mag, mag ik aan de heer Mulder vragen? Want ik vind dat hij een zeer constructief uh, verhaal heeft. Maar hij viel over de naam Mark Rutte. Maar als die nou geschrapt zou zijn uit die resolutie. En als er nou zou hebben gestaan... de Nederlandse regering moet afstand nemen... begrijp ik de heer Mulder goed dat hij dan zegt... van nou, dan had ik ermee kunnen instemmen. Ik heb eens lang geleden wel een media training gehad. En toen werd mij geadviseerd om nooit te antwoorden... <laughs> vragen van als dit en als dat het geval zou zijn. Dus ik laat het antwoord uh, nou ja. wat het is. Het staat niet, in de resolutie staat het van wel. En daarom heb ik mij dus... Okay, op maar, de, maar omdat uw argument was... Dat de naam Rutte werd genoemd, ja. dacht ik, nou, als die naam eruit zou zijn geweest. Dan... Ja. Ja. En, en, en nog één ander klein aspect uit uw verhaal, meneer Mulder. U zei het is een geintje geweest van de Christen Democraten. Ook dat is uw partner. Ook dat is een coalitiepartner. Ja. Dat lijkt me ook wel weer een ik moeilijke vind het positie. Ja, van de Christen Democraten. Ja. Maar dit gaat meer over de Christen Democraten in het Europees parlement. Ja, ja, ja. De, de fractievoorzitter van de Christen Democraten, komen. de meneer Dool... Mm -hmm. Die uh, heeft in zijn redenvoeringen. Over Hongarije altijd een zeer bescheiden opstelling gehad. Ja. En als het ging over Frankrijk, over meneer Sarkozy, had hij een nog bescheidener opstelling. Ja, dus dat was zouden... dolblij blij dat hij eens een keer de aandacht kon afleiden naar een land als Nederland. Ja, maar we, we, we, we zitten uh, allemaal in Europa en ook het CDA zit in het Europese parlement. En ook uw CDA-collega's, uw Nederlandse CDA-collega's, hadden dan in dit geval tegen kunnen stemmen of op zich. Op zijn minst zich kunnen onthouden. En hey, ja, die hebben dat had mij, uh, Dat had mij beter geleken. Ja. Beter geleken? Ja. Dus vindt u jammer? Ik vind het jammer dat ze, zo, dat ze zich uh, niet uh, kritischer hebben opgesteld tegen hun eigen partij. Ja. Uh, ook met Berlusconi. Hè. Ja. Dat is toch niet? Daar waren de, Christen, de, de Nederlandse Christen Democraten ja. ook voor. Ja. Maar ja. goed, we stellen wel vast dat u uh, samenwerkt met een partij. Uh, die uh, uh, uh, een initiatief neemt voor iets waar u tegen bent... en wat u verwerpelijk vindt, uh, begrijp ik. U werkt ook samen met een partij die uh, daar ook tegen is... en eigenlijk ook tegen uh, de premier stemt. Dat is een lastige positie. U heeft allemaal vrienden die tegen u zijn. Ja, uh, ik, ik, weet niet, ik vind het jammer dat het debat dat wij hebben gehad in Straatsburg... dat het niet rechtstreeks is uitgezonden op uh, de Nederlandse televisie. Er stond vanmorgen in de... Volksstand, een kolom uh, van meneer Sommer. Dat vond ik een uh, hele interessante observatie... van hoe het is in het Europees parlement. Ja. Het is uh, vreemd dat wij altijd nog grote meerderheden kunnen bereiken... voor grote wetsontwerpen. Want de diversiteit in het Europees parlement ja. is zo groot... dat je zou het zou nauwelijks vermogen houden, mogelijk houden. En het, toch lukt het nog vaker. Ja. Ja. Nou ja, Oké, okay. uh, Dennis Jong, uh, hoe dan ook. U bent het eigenlijk hartstikke eens met de PVV. Want u heeft tegen die resolutie gestemd. Nee, ja. absoluut niet. U heeft uh, toch wel tegen die, die resolutie ja, gestemd? Ja, ik heb tegen de resolutie ja. gestemd. Maar niet omdat ik het uh, eens zou zijn met de PVV. Ik, ik vind, oh, waarom uh, heeft u dan niet voor die resolutie gestemd? Nou, Omdat het een hele uh, neoliberale resolutie geworden is. Er staat in de resolutie... Uh, allerlei dingen, inderdaad... los van het meldpunt, staat er ook bijvoorbeeld in... dat uh, arbeidsmigratie ons heel veel economisch voordeel... Ja. Uh, gebracht heeft. En uh, ja, het is, het is één pleidooi voor uh, zoveel mogelijk uh, vrij verkeer van werknemers. En dan denk ik, uh, ja, dat is wel uh, eigenlijk heel raar... want uh, de Tweede Kamer bijvoorbeeld in november vorig jaar... de heer Schouw heeft daar ook uh, aan deelgenomen... had een commissie dat vanuit lessen moesten trekken uit de arbeidsmigratie. Daarin stond, maar liefst vijf rapporten werden aangehaald... die zeiden, er is geen economische, uh, extra economische groei, zeker niet op langere termijn als gevolg van arbeidsmigratie, maar er zijn wel een heleboel problemen. Nou, en dan krijg je zo'n resolutie in het parlement, in die zin uh, en daarom denk ik ook dat inderdaad uh, een CDA in het Europese parlement anders is dan een CDA in Nederland, want er ontstaat er zo'n stemming in dat, dat parlement. Dat, dat iedereen... snappen mensen thuis, er snappen mensen thuis ook helemaal geen bal van. Nee, de CDA in maar... het Europese parlement is anders dan de CDA hier, dat, dat is, dan heb je een heel handboek nodig om de politiek te begrijpen. Ja, maar daarom is het ook een een beetje een vreemd parlement natuurlijk. Ja. Het, wat doet u daar dan? <laughs> een nou, we parlement. proberen los van uh, alle vreemde dingen die ik, waar ik dus tegen inga, bijvoorbeeld door hier tegen te stemmen, om te laten zien dat dit geen oplossing is wat deze resolutie voorstaat, die geen enkel probleem adresseert, waar de uitbuiting van Oost-Europeanen niet voorkomt. Nee, Oké, okay, maar nodig even stelt. gewoon voor, voor de eenvoudige burger. Bent u voor dat Polen-meldpunt? Nee, ik ben er heel erg op tegen. We veroordelen okay. dat. dat, hebben we ook allemaal gedaan. Maar u, u stemt niet tegen de mensen die ervoor zijn om er tegen te zijn. Dat ja, is dat toch is ongeveer raar? ongeveer een discussie zoals dat in zo'n Europees parlement gaat. Nee, dat is helemaal niet raar. Uh, wat ik had gewild en wat ik ook geprobeerd heb... en wat ik denk dat we alsnog moeten doen... is dat we gebruiken in Europa wat we kunnen... om de problemen rondom arbeidsmigratie op te lossen en tegelijkertijd zo'n meldpunt te veroordelen. Maar het een moet je wel samen doen met het ander. Wat er nu gebeurt, en dat verwijt ik toch ook wel een beetje... sommige partijen die dan denken uh, van, van... nou, we gaan snel even een nummertje maken met zo'n resolutie... die creëren nu dat de PVV maar liefst een maand lang... gratis publiciteit gehad heeft rondom dit hele verhaal... in het Europees Parlement, want het speelt al een maand. Uh, vervolgens dat de uh, problemen niet benoemd worden... En vervolgens dat uh, Barry Matlener in het Europees Parlement van de v PVV zit te genieten van het debat. Ze hebben alle aandacht gehad van een meldpunt wat op een gegeven moment uh, helemaal die aandacht niet zou moeten krijgen. Ja, maar zo werkt het wat, dan helemaal in de politiek. Nou, wat, het gaat om aandacht krijgen en aandacht ja, trekken. maar wat wij dus moeten doen in het Europees Parlement is de problemen aanpakken en bespreken. Samen met de landen uit Oost-Europa. Ik verwijt dat trouwens ook Rutte. Oh. Want ik heb in het verleden, toen ik op Buitenlandse Zaken werkte... hadden we de film Fitna. Toen hadden we een heel scenario uitgewerkt. Alle ambassades waren gemobiliseerd. En we hebben het heel goed uitgelegd... dat dat één geen regeringsbeleid was... en twee oh. dat we dat helemaal veroordeelden. Datzelfde hadden we moeten doen met dat meldpunt. Hij had die ambassadeurs van de Oost-Europese Oost landen bij elkaar moeten roepen. Uh, en die hebben ook al geprotesteerd. En samen met hen een plan maken om de problemen aan te pakken. Dat willen ze ook graag, want ook de, Polen, de Poolse regering is verontrust dat de Polen hier worden uitgebuit. En dan trek je samen op. En dan had Nederland er goed voor gestaan. Maar nu zijn we inderdaad een paar jaar aan het worden. Dus u vindt ook dat premier Rutte zich had moeten uitspreken... Absoluut. over deze kwestie? Absoluut. Ja. Maar goed, dat is toch ook wat in die resolutie in feite gevraagd werd. Rutte moet zich namens de regering van die website distanciëren... De regering zou de ogen niet moeten sluiten voor het beleid van de PVV... dat in strijd is met de grondwaarden van de Europese Unie. Dat ja, is maar wat de staat tekst meer is in, in die, die resolutie. Er staat meer in die resolutie. Hè? Er staat ook in dat we uh, eventueel moeten overwegen... om strafvervolging tegen Wilders uh, in te gaan stellen. Ook dat vind ik zo dom. We hebben Wilders met het vorige proces al ja. heel lang een platform gegeven. Dan gaan we nu weer opnieuw beginnen met een platform te geven. Als er geen problemen waren... Prima. Maar als er problemen zijn, dan zien mensen dat Wilders een punt heeft en dan gaan ze hem echt steunen. En dat is het slechtste wat we kunnen bereiken hier. Ben, bent u trouwens wel benieuwd naar de resultaten van dit meldpunt? Nee, helemaal niet. Want als SP hebben nou ja, we al u zegt heel lang dat er zijn problemen. Dus... Ja, maar dat wisten we al lang voordat we de PVV niet vernodigd heeft. wat ik zei in de Tweede Kamer uitgebreid over gesproken. Daarvoor had de SP al de signalen van de truckers, van de mensen in de, de tuinbouw. Van, er is heel veel mis. Hè. Er zijn 6000 Malafide uitzendbureaus. Moeten we Europees proberen aan te pakken? Ook daarvoor is nu een meldpunt gestart, geloof ik, hè? Ja, Malafide, uitzendbureaus. Ja, maar dat is natuurlijk heel goed. En de misdadigers, de me mensenhandelaren... De, mensen, ja. de, de werkgevers die misbruik maken van die uh, mensen uit Oost-Europa... die moet je aanpakken. Maar natuurlijk niet, een, wat, wat Wilders nu doet... een hele bevolkingsgroep weer gaan proberen weg te zetten. Dat is volstrekt niet functioneel. Maar wat het Europees Parlement gedaan heeft, ja. is ook niet functioneel. Maar ja. is, het, is het niet zo dat de SP dat altijd een beetje een moeilijke relatie heeft... met uh, arbeidsmigratie? Want dat heb ik ook gemerkt in de, in de commissie die we vorig jaar hadden. Daar zat Paul Ulenbelt in. En, en Paul probeerde voortdurend maar aan te tonen... dat arbeidsmigratie negatieve effecten heeft. Terwijl als je gewoon kijkt naar, naar de studies... En, en de heer de Jonge haalde net ook nog wat dingen aan... Nou, dan zie je dus per saldo dat de economische koek groter wordt... als gevolg van arbeidsmigratie. Ja, dat, dat, betekent dat, je, dat betekent niet dat je je ogen moet sluiten... voor uh, de perverse werking van een aantal dingen... Uh, ...huisvestingsproblemen, criminaliteit, uh, overlast... ...maar als het per saldo positief is... ...en de minister-president heeft dat afgelopen donderdag ook nog eens bevestigd... ...in een reactie op de resolutie van uh, het Europees Parlement... ...in de reactie van het kabinet staat... ...arbeidsmigratie is per saldo positief... Uh, dan denk ik van, dan ja, is het wel ja, een hele beweging. Dus reactie in, in, van Dennis Ja, het de staat dus niet in het rapport uh, waar hij juist gauw meegewerkt heeft. Dat vond ik juist zo, zo objectief van dit rapport. Stand op korte termijn, hmm. kan het iets meer economische groei opleveren. Op lange termijn heeft het geen economische voordelen. En de problemen, die zijn goed in het rapport beschreven... zijn dat er in sectoren verdringing kan plaatsvinden... dat er inderdaad huisvestingsproblemen zijn... dat uh, uh, mensen... Oh, we hebben nog geen zo goede regeling, hè? Paul Ullebelt heeft dat deze week voorgesteld bij die aspergestekers... Die, uh, daar wordt dan de werkgever beboet. Maar die mensen die, er, die uitgebuit zijn... die krijgen niet automatisch compensatie voor het verlies wat ze geleden hebben. We hebben ontzettend veel te regelen om dingen goed te maken. En dat mis ik gewoon bij dit kabinet ook. Maar er staat, er staat ook in het rapport dat we binnen afzienbare tijd... honderdduizenden arbeidskrachten uit het buitenland nodig hebben... omdat Nederland vergrijst. En als Nederland zo negatief blijft doen over de Polen... dan zeggen de Polen dadelijk, weet je wat? We gaan gewoon in ja, Duitsland werken. Ja. En, en, en ook dat uh, laat Nederland maar in, het in zijn soort gaak koken. En dat is heel slecht. Voor nee. de economie. Maar goed, dan heb je dus, met dit alles bij elkaar opgeteld... heb je toch wel dat, dat er een enorme reputatieschade dreigt voor Nederland. Als u zegt, van, nou, de Polen gaan dan straks ook liever naar Duitsland. De, de positie van Nederland in Europa is natuurlijk wel een bijzondere aan het worden. Meneer Mulder, u, u loopt al heel lang rond in Brussel. Uh, ziet u de positie van Nederland daadwerkelijk veranderen? Ja, ik zie die duidelijk veranderen. Maar het is niet begonnen doordat de PVV een gedoogpartner werd... of weet ik veel wat, we hadden een referendum over de grondwet. En Nederland was het eerste land in Europa... dat bij ongeveer twee derde meerderheid die grondwet afwees. Ja, Nederland dat, zei nee, net als Frankrijk. Dat was, en een paar dagen later deed Frankrijk het ook. Dat was de grote verandering die ik heb gezien voor Nederland. Dat had niemand verwacht. Zoals u al eerder zei, we waren een van de zes landen... die begonnen met de Europese samenwerking. Wij zijn altijd... De het meest idealistische geweest. Ja, en, we werden ook wel eens het braafste jongetje van de klas ja, genoemd. We hebben ook een, de nodige boetes gekregen omdat we regelingen niet uitvoeren. Dus zo, zo best is het ook niet. Maar uh, wij werden gezien als een onverdachte aanhanger van de Europese gedachte. En nu? Wat, wat ziet nu u, u nu voor belangrijke begin verandering? begin begint dat duidelijk te veranderen. Er zijn een heleboel. Maar ja, ook wat dat betreft zijn we nu uniek. Alle aandacht is nu naar Nederland. Maar Groot-Brittannië heeft opt-out voor de meest belangrijke dingen, voor de euro. En, en toch speelt... Ja, op wil zeggen dat zij zich niet over aan hoeven ik te houden. Ik zou het woord inderdaad niet moeten gebruiken. Ik moet altijd Nederlands spreken, daar ben ik me van bewust. Maar die heeft uitzonderingsposities bij wet vastgelegd voor alles... wat belangrijk is in mijn ogen, en euro, en, en Schengen, en, en, noemt u maar op. Ja. Nee, die hebben dat gewoon afgesproken. Dat ja, gewoon wij afgesproken. hebben dat niet afgesproken, nee, wij hebben het allemaal ondertekend. Uh, Moeten we daarop, moet daarop terugkomen dan? Denemarken, ik geloof niet dat we daarop hoeven terug te komen. Nee, nee. zeker niet. Okay. Maar, uh, het feit dat je dus ergens in Europa het niet mee eens bent... wil niet zeggen dat je anti-Europees -anti bent. Nee, maar toch, er zijn wel grote veranderingen daardoor. En reputatieschade. Het zou ook Nederland in economische belangen kunnen schaden natuurlijk. Ik weet niet of het in economische belangen zal schaden of niet. Maar die gemeenschappelijke markt met, met, die vind ik essentieel voor Europa, voor onze welvaart... En ik vind dat wij alle het mogelijke moeten doen om die interne markt vervol te vervolmaken. Want daar hangt onze welvaart van af. Ja. Ja, maar laten we even, even gewoon een rijtje van uh, wat de afgelopen tijd in de publiciteit is, als we het over de kritische uh, houding... van Nederland in Europa hebben. Uh, Schengen, de toetreding van... Uh, he, dat is de open grenzen. Afspraken over open grenzen worden niet meer uh, gecontroleerd... binnen dat Schengengebied, binnen een aantal landen in de Europese Unie. De toetreding van Roemenië en Bulgarije... die daar ook zouden moeten toe gaan behoren. Nederland is als enige Europese Unieland uh, daartegen. Strengere immigratieregels. He, dat probeert dus ook, ook uh, een wens van de PVV binnen, binnen het gedoogakkoord... dat, dat wij worden ...op asiel en immigratie. En uh, de minister de verantwoordelijke minister daarvoor, gert Leers, die reist door Europa... ...om daar uh, steun voor te krijgen, wat uh, niet uh, zal lukken waarschijnlijk. Een uh, harde lijn uh, ten aanzien van de begroting. Hè. Iedereen moet zich aan de regels houden. In Griekenland liggen ze alleen maar op hun rug en onze centen uh, op te maken. Dus daar zijn we allemaal heel fel tegen. De die moet ondergelopen worden, Belgen boos... Uh, daar hebben we allemaal geen boodschap aan. Uh, uh, als voor Israël. Wij hebben daar een uniek standpunt in. En alles wat Israël betreft... Uh, nou ja, dat, uh, daar, daar als Israël bekritiseerd wordt, zijn we daartegen. Dat is toch wel een rijtje waar wij door opvallen. Ik zou ook andere landen kunnen noemen die ook een heel rijtje hebben... die ook tegen bepaalde dingen zijn. We hebben ja. nu die, bijvoorbeeld die, die financiële transactie... Tax, waarover gepraat wordt. Een nou, bankenbelasting, hè? Een banken Daar ja. ligt een hele, hele serie landen er ook op Ja, maar het dus er is nou. Wel... discussiepunten, maar, nee, okay, u noemt maar het een is... aantal punten. Precies, ik, het is goed om het daarover te uh, hebben. Over, laten we het nu over die punten hebben, over bijvoorbeeld Bulgarije en Roemenië. Nou, we hebben een probleem met illegale uh, asielzoekers. Mensen die illegaal hier binnenkomen. Dan hebben we het over de strengere immigratieregels. Over de strengere immigratieregels. Ja. Dat, dat, dat het probleem is het meest prominent in Griekenland, de grens van Griekenland en Turkije. Ondanks het feit dat wij Griekenland alle mogelijke hulp geven... ondanks het feit dat wij alle de meest gesofisticeerde apparaten geven... om illegale immigranten te onder, uh, ontdekken, lukt het niet. De grens is poreus en er is een groot probleem in die Turkse-Griekse grens. Ja. Het land dat de grootste grens heeft met Turkije, is Bulgarije. Op papier is alles uitstekend... In de praktijk waag ik te betwijfelen of Bulgarije dat kan doen. En daarom dus zou ik u heb zeggen in dit, dat Schengen, in Bulgarije geval, hoort daar niet bij? Precies, nog niet, tenzij ze dus bepaalde maatregelen uh, nemen. Ja. Nou, als, als we dit punt even kunnen afvinken, ja, Gerrit Schaam. Want, want Schengen, kijk, dat is een punt wat al jarenlang loopt en waarbij de ministers in Europa bepaalde criteria hebben afgesproken waaraan die landen moeten voldoen. En dan behoren ze tot Schengen. Nou zeggen alle landen in Europa... En die zeiden het eigenlijk al een half jaar geleden... van nou, eh, prima, ze hebben hun grensbewaking... grenscontroles eh, op orde. Zij kunnen toetreden. Zij, Roemenië en Bulgarije. Precies. Nederland is een allijngang begonnen. In zijn eentje. Mark Rutte noemt dat showstoppers in Europa, nota bene. Nederland heeft gezegd... ja, wacht, ze kunnen die grenzen wel op orde hebben... maar hebben ze ook hun justitieapparaat wel op orde. Met andere woorden, er werd een nieuwe eis door Nederland opgevoerd. Nederland werd uitgelachen door de 26 andere landen. Want die zeiden, hé, hey, we gaan toch niet tijdens het spel... de spelregels veranderen. Er is inmiddels ook een rapport uh, uitgekomen... waaruit blijkt dat die landen buitengewoon goed uh, hebben gepresteerd. En, dus zegt u, en Nederland, Nederland blijft, en Nederland blijft volhouden. En ik, kan, ik, ik zie dat natuurlijk ook in de, in de Tweede Kamer gebeuren. Mm. Ja, ik kan het echt niet anders verklaren dan dat dit moet van de PVV. Want kijk je naar de feiten, kijk je naar de afspraken dan zou dat gewoon moeten gebeuren. Het is bene Mark ja. Rutte die twee weken geleden op het matje moest komen... bij uh, de voorzitter van de Europese Commissie over dit onderwerp. Over dit onderwerp. Ja. Dus Nederland maakt zich, en het is niet voor niks dat... dat nou, u haalt het al aan in uw, in uw inleiding, dat de Belgische krant de standaard zegt op de voorpagina, Nederland wordt steeds meer paria in Europa. Dennis de Jong? Ja, ik vind toch dat je een onderscheid moet maken tussen... Uh, als, of je een goed punt hebt of niet. Ik denk dat we hier wel een goed punt hebben, omdat de uh, laatste... zijn we? Nederland, uh, in de positie ten opzichte van Roemenië en Bulgarije... omdat de laatste rapport van de commissie uh, wel degelijk uh, zei... dat in Roemenië veel te weinig voortgang geboekt is met de corruptiebestrijding. Maar het is één ding om gelijk te hebben. Het is een ander ding om gelijk te krijgen... En daar is dit kabinet ontzettend onhandig in. Ze hebben iedereen tegen zich in het harnas gewerkt. Ik bedoel, de manier waarop de jager over de Grieken gesproken ja. heeft... dat vind ik helemaal tergend. Het gaat hier wel om gewone mensen en mede Maar De SP is toch ook niet echt een uh, pro-Grieke partij? Ja, in, in tegendeel. We hebben ontzettend nou, dus... veel banden met Griekse organisaties... en met uh, gewone Grieken. Uh, en we hebben ook heel veel zorgen over hoe het met die mensen ja. gaat. Het maar even, even, even samenvatten, om, om, om, het door, uh, om het duidelijk te krijgen... dat is uh, niet makkelijk nu, begrijp ik zo te horen, u allemaal. Uh, uh, dus SP is het eigenlijk wel eens met het kabinet... Maar met, met al die kritische Europese... Standpunten. Maar alleen de methode van het kabinet staat u niet aan. He? Begrijp nou, het hangt goed? wel van het onderwerp af. Met gezinsvereniging ben ik het absoluut oneens met de plannen van leers. Om dat daar scherper slecht. en strenger in te zijn. Ja, ja, ja. Dat, dat, uh, dat wordt ook niks. Maar op het zijn van Roemenië en Bulgarije is het niet handig om nu uh, ze toe te laten tot Schengen de grenzen open te zetten. Alleen je moet het wel kunnen verkopen. En dat kan dit kabinet helemaal nee. niet. Nou, misschien is dat, meneer Mulder en u, om het een beetje samen te vatten... wel goed om te vragen. Nederland is paria in Europa. Heel Europa is boos op Nederland. Schreef geloof ik vanmorgen Bas Heijnen in de NRC. Uh, bedoel, is daar nou iets van waar? Snapt u dat? Persoonlijk merk ik er niks van. U, u, u, als u gewoon door Europa loopt, wordt u de niet geloofd. Uh, ik heb niet gemerkt dat de mensen vriendelijker tegen me zijn, of onvriendelijker. Of zeggen: wat is het, jammer dat het door Nederlander is, of zoiets, of weet ik wat. Niets nee, daarvan. Nee, maar... Ja, dus het merkt, maar als je besluiten wilt nemen, heb je stemmen nodig. Ja. Dus Nederland heeft een aantal stemmen. Ja. Dus hoe het ook is je hebt altijd Nederland nodig voor bepaalde dingen. Dus dat zal in de politiek spelen. Het is niet een kwestie van aardig gevonden worden. Het is wat voor argumenten hebt je en hoe je kunt winnen. Nou ja, maar goed, to toch dan nog eventjes terug naar die, naar die toch veranderende positie van Nederland in, dat, in, in Europa, wat u zelf ook ja, uh, aanmerkte ja. als, dat, dat is inderdaad in, in het geval. Kees noemde net een heel rijtje op van dingen waarin wij toch een beetje vreemde lijn misschien doen. Nou, dat Schengen, dat hebben we, daar hebben we het zojuist over gehad. Maar dan bijvoorbeeld de afspraken over de Hetwiegepolder. Daar zijn hele Duidelijke afspraken over gemaakt door een vorig kabinet met België. Nederland probeert daar nu onderuit te komen. Daar wordt toch vreemd tegen aangekeken? Dat is, aan. uh, voor zover ik het merk, als u nu dat vergelijkt met Bulgarije en Roemenië of, of die andere dingen, dat komt nauwelijks in de discussies is voor. Peanuts, dat is zegt Peanuts, Peanuts, ja. In, in alle nood, discussies. Zeggen, in, ja, maar, ja. in vroeger tijden zou je daar een oorlog om beginnen. Ja, ja, ik, ik, Verdragen ik, ik, die ik, worden geschonden. Maar dat speelt maar... geen enkele rol in de dagelijkse discussies. Die ik, zo, ik zie ik bemerken in het Europees Parlement. Okay. Ja, nou, ik, ik snap wat de heer Mulder zegt vanuit zijn politiek eh, perspectief. He, er, is, er is niks aan de hand. En ach, eh, valt allemaal wel mee. Als het gaat bijvoorbeeld om de Hetwie-polder, Kijk, Nederland heeft gezegd. Eh, we gaan die polder onder water zetten. Maar... Toen moest de heer Kopperjan binnenboord worden gehouden bij de coalitie. En ja. toen ging dat allemaal weer niet door. Ook uh, de staatssecretaris is op het matje geweest... Staatssecretaris Bleker? ...bij uh, een Europees commissaris een paar weken geleden. Rondom dit onderwerp. Omdat ook de Europese Commissie zegt... Nederland, hou je aan je afspraken ja. en ga geen ruzie zitten maken met het buitenland. Dus wat de heer Mulder... Klein wil houden, snap ik, vanuit politieke zin. Maar we moeten daarmee geen geweld doen aan de, aan de waarheid. Ja, maar meneer Mulder, heeft, als we, het, we kunnen lang en breed over praten. Er is natuurlijk wel iets aan de hand. En hè, u knikt. Er is duidelijk iets aan de hand. Oké, okay, nou dat hebben we, we Nederland toch. Nederland uh... over Europa is duidelijk aan het veranderen. Oké. Okay. En men heeft meer dan vroeger de neiging om te denken. We moeten wantrouwend zijn. Ja, maar dat wantrouwen van Nederland. en dit kabinet in het bijzonder over Europa. vindt u dat een. Goede koers, een nee. prettige atmosfeer. Nee, ik deel u. de mening niet dat uh, wij wantrouwens moeten zijn tegenover Europa. Wij moeten alles kritisch bekijken. Er is dus niets, geen overheid waar ook ter wereld de ideaal is. Er zullen ook verkeerde beslissingen in Europa worden genomen. Net zoals wij ook in Nederland iedere drie, vier jaar ons kabinet veranderen. Want mm. er was altijd iets verkeerd in het vorige. Zo is het ook in Europa. Er worden beslissingen genomen, maar het het unieke van Europa is dat voor de eerste keer proberen wij 27 landen te verenigen. Ik vind dat nog steeds een uniek experiment. Ik ben nu bijna, of laten we zeggen, ik ben al vele jaren lid van het ja, Europees Parlement. Ik uh, vind het altijd weer een, een, een wonder eigenlijk dat je zoveel nationaliteiten, zoveel politieke partijen... Ja. We hebben dus van ja. het verdrag moeten ja. wij grotere meerderheden hebben dan in de Tweede Kamer het geval is. Dan kun je op een woensdagmiddag bij een klein aantal mensen, als je maar een meerderheid ja. hebt, is het een wet. Wij hebben volgens het verdrag moeten wij ongeveer twee derde van de aanwezigen met ons hebben. En dat lukt toch steeds meer. Ja, maar, maar dat, dat, dat bij kans ontroerende standpunt van uh, u, dat herken ik niet uh, bij dit kabinet. Maar je hoeft ook niet ontroerd te zijn over de politiek. Nee, maar u ik ik het u het je snapt wat ik bedoel. Ik had een nuchter standpunt. Nee, een... maar je snapt wat ik bedoel. Ik begrijp wat ik bedoel. Wat nee, u bedoelt, ja, dat maar, mag ik uh, zeker hopen. Uh, uh, uh, uh, het is zo dat uh, ik vind dat wij werken in Europa met alle mogelijke stromingen, negatief, positief. En het lukt maar steeds weer om eruit te komen en dat vind ik belangrijk. Maar u lijkt toch een beetje losgezongen van uw partij? Want vanuit uw partij horen wij toch hele andere geluiden. En niet alleen van de partij, denk ik. Dennis de Jong? Ja, is het is probleem als je in het Europees parlement zit... en uh, ik, ik ken Jan Mulder uh, goed genoeg om te weten dat hij het echt idealistisch meent. Maar je moet wel gewoon contact houden met de burger. En er zat deze week uh, eergisteren een heel goede column van heldering in de NRC... Waarin die het heel nauwkeurig analyseerde dat zelfs in Duitsland, ook zo'n land wat traditioneel heel erg pro-Europa was voor de communautaire methode. Dus niet lidstaten die samenwerken, maar overdracht naar de commissie van bevoegdheden. Dat dat veranderd is, ook in Duitsland. Omdat de dingen zo snel gegaan zijn. We hebben de interne markt gekregen, we hebben het vrij verkeer gekregen, we hebben de euro gekregen. En nu krijgen we zelfs een heel economisch bestuur met alle toeters en bellen eraan wat nu functioneert. En dictator oplegt aan lidstaat. Ook aan Nederland. Mm. Heeft Rutte ontkend, maar daar had hij over gelogen. Want het geldt nu nadrukkelijk ook voor de begrotingsonderhandelingen voor Nederland. Ja, maar wat, wat bedoelt me. u nou eigenlijk te zeggen? Dat dat hele Europa als, als, als, uh, als uh, systeem, als organisatie en het parlement waar u zit, een eigen. losgezongen van het publiek elitair clubje is? Ja, je kunt niet zomaar over mensen uitstorten. de ene bevoegdheidsoverheveling naar de andere. zonder dat mensen er iets over te zeggen hebben gekregen. Mm. En ik. Hou gewoon stand dat in het Europees Parlement... aan de ene kant goede dingen gedaan kunnen worden... omdat we de wetten maken waar iedereen ook voordeel van heeft. Maar aan de andere kant hangt er inderdaad wel een sfeertje... Zo van wij zijn goed en de gewone mensen hebben het allemaal niet begrepen... en die zijn slecht en dat kunnen we niet hebben. Meneer Mulder zit hier heel erg te schudden met het hoofd. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Ik weet er niet hoe, hoe meneer de Jong dat zich voorstelt. Maar voordat wij in het Europees Parlement aan de eindstemming toe zijn... worden er in allerlei commissies en allerlei organen besproken. Hetzelfde gebeurt in de lidstaten. Er is geen wet die uit Europa komt... die niet is goedgekeurd door een bepaald percentage... van de nationale parlementen en door het Europees parlement. Dat lijkt mij... Ik, ik zou niet weten wat we nog meer democratisch moeten doen... om nou, dat te rechtvaardigen. Dat, dat, nou ja, wij zijn deze uitzending begonnen... met een, een democratisch verkiezingsproces bij de Partij van de Arbeid. Nou heeft de Duitse regering een heel goed initiatief op tafel gelegd... En dat initiatief houdt in... laten we de opvolger van Barroso... laten we die laten kiezen... door de Europese bevolking. Die 500 Commissie miljoen mensen... Dat, dan hè? doe je wat aan het vergroten van de democratie... en dan doe je ook wat aan de verbinding... tussen de samenleving en Europa. Ik vind het een fantastisch idee. Ik heb ook onmiddellijk de Nederlandse regering opgeroepen... om hier achter te gaan staan... om er wat aan te doen. Ik geloof dat de collega's van, het, van de SP dat, dat niet wilden. Ik zie de nee, heer Mulder denk. hier... Ja, knikken, maar dat lijkt me nou een geweldige sprong vooruit... ook in de democratie in Europa. Als, als je naar de Verenigde Staten van Europa wil... als je naar een superstaat wil... dan hoort daarbij dat je ook de regering van de superstaat... of het hoofd daarvan gaat kiezen. Maar als je liever ziet dat staten gewoon met elkaar samenwerken... waar je dicht bij de burgers blijft waar dat mogelijk is... Dan is een verkiezing van uh, of het nou Barroso is of Van Rompuy, daar kun je ook nog aan denken. Als president van de Europese Raad. Die al uh, die vergaderingen voorzit. Ja, en dat, dat leidt allemaal tot een soort Obama-effect of zo. Van we kiezen de president nou, van Europa. Als ik u zo nou, hoorzaam zou ik niet... het Obama-effect wel eens willen zien. Ja, ja ik, ik, ben, ik geloof er helemaal niet in. Ik denk, laten we nou eerst rustig aan doen, kijken dat de mensen iets dingen echt willen. En dan kun je ze Europees regelen en niet over de mensen heen dingen uitstorten de hele tijd. Maar nog even terug naar de positie van Nederland. Hè? Want uh, uh, we, we hebben hier met elkaar besproken... dat Nederland toch wel steeds meer een soort ja, aparte positie begint te krijgen. Dat helpt toch niet echt in deze tijd, waarin je elkaar zo hard nodig hebt... en waarin we met z'n allen in een economische recessie terecht zijn gekomen. Het helpt toch niet als je als Nederland een buitenbeentje bent? Nee, ik snap, dus, ik snap dus ook niet waarom Nederland met een gestrekt been in een aantal dossiers gaat. We hebben het over Schengen. Gehad, we hebben het over Polen: meldpunt gehad, Israël, de 3%. Minister Leers, die al die Europese hoofdsteden afreist om uh, die landen achter zijn gezinsherenigingsrichtlijnen ja, uh, te krijgen. Ja, want leg dat eens even uit: heel kort, want mensen, gezinshereniging, daar moet je juist toch voor zijn. Ge nou, de, als hoeksteen. Er zijn uh, in Europa een aantal afspraken gemaakt rondom uh, immigratie. De PVV heeft een aantal eisen gesteld in het, in het gedoogakkoord. De Europese eisen zouden moeten worden vergroot. Dus je mag bijvoorbeeld geen partner meer halen die uh, jonger is dan 24. Oeh, er, er komt moet in een probleem. Er, er moeten inkomenseisen worden gesteld, dat heeft u gezegd. Er moet een borgsom uh, worden gecreëerd. Uh, Eén partner in de tien jaar. Er zijn allerlei... Eisen die omhoog moeten komen in het kader van de Nou, Hij is stad en land afgereisd. En inmiddels weten we het resultaat. Vier landen zijn het een beetje met hem eens. En de rest niet. Ja, dus Toch blijft Nederland volhouden dat ze Europa op dit punt gaat veranderen. Maar ik zeg u, het is gewoon een leeg pak melk wat hij heeft uh, binnengehaald. Maar hij blijft volhouden dat het een vol pak is. Ja, ja, dat is een beetje uh, de boel. Nieuwe, is er worden lastig, een he? heleboel negatieve punten opgezomd... waar Nederland dus in een verkeerde positie zou zitten. Een van de belangrijkste problemen die gespeeld heeft... hoe redden we Griekenland? Hoe komen we uit die misère van de euro en noem maar op? Ik kan alleen maar zeggen dat Nederland... daarin een buitengewoon constructieve rol heeft gespeeld. Ja. Dus... Ik weet niet of het zo belangrijk is, of het zo, zo is wat u zegt, dat alleen Nederland alleen maar negatief is. Je ja, kunt ja. alle negatieve punten opnoemen en zeggen, daarom is Nederland negatief. Er staan ook een aantal positieve punten tegenover. Ja, wat betreft die gezinshereniging ja, Er is een groenboek geweest van de commissie. Dat is een soort enquête, daar kan iedereen op reageren. Daar hebben regeringen op gereageerd, daar hebben parlementen op gereageerd, niet-governementele organisaties, mm -hmm. noemt u maar op. Het is nu aan de commissie om dat te analyseren. Ja, vindt, nog... u, vindt u dat Nederland... Als, als, wat de, de, de regering nu en, en minister Leers in het bijzonder nastreeft... om dat uh, asiel- en immigratiebeleid veel scherper te willen hebben... Uh, bent u daar voorstander van? En is dat haalbaar? Ik weet niet of het... We hebben een debat gehaald in het Europees ja? Parlement. Ja. En als het Europees Parlement sterke wijzigingen moet goedkeuren... dan denk ik niet dat dat gaat gebeuren. De stemming is er niet. Nee, en dat wil de maar dat gedoogd... wil niet zeggen dat er bepaalde dingen niet kunnen gebeuren. We hebben nu nee, meneer Sarkozy nee, we deze week... Gehoord, ja, ja, het Europese parlement is nodig. Ja. Uh, die ja. moet daarmee instemmen. Die ja. moet en het Europese en... parlement heeft nu al gezegd... wat er ook komt, we gaan er nooit meer instemmen. Nee. Dan is het lost case. We weten nog niet, niet wat de voorstellen van de commissie zijn. We hebben ja. gedebatteerd over dat ja. Groenboet. Maar... En uit dit debat kwam voort dat er geen sterke neiging was tot verandering. Maar we weten niet wat de commissie gaat voorstellen. Maar u denkt zelf... niet. Niet haalbaar. Dat in, is wat wij zoals u Ik zeggen. weet nog niet wat de voorstellen van de commissie zijn. Maar als ik het debat in het Europees parlement goed beluisterd heb... dan is ja. er geen grote meerderheid om veel te veranderen. Ja, maar. toch zijn dit wel juist de afspraken die gedoogpartner PVV... in ook deze nieuwe onderhandelingen in het Katshuis nu aan het inzetten is... om straks akkoord te kunnen gaan met de zware bezuinigingen die... VVD en CDA voor hun kap moeten nou, nemen. We weten niet wie, wie niet wie er straks verkozen wordt als president van Frankrijk. Maar wat meneer Sarkozy gezegd heeft over Schengen, dat was niet mis. Ja, maar... Dat gaat nog veel verder ja, dan wat maar... meneer Leers wil... Ja. of wat de Nederlandse regering wil in de PVV. Dus uh, ja, de stemming gaat, u... in Europa kan veranderen. En over die hele migrantenproblematiek ben ik er niet zo zeker van dat alle regeringen open ah, kaart spelen. Nee, op. Als het is, straks in Frankrijk zeker... anders is, dan gaan die strenge regels wel. Nee. Misschien rechtdoor. Maar dat dan hou je nog in even. het parlement dat er absoluut geen meerderheid tegen is. Ik wil heel duidelijk een onderscheid maken tussen de punten die we eerder bespraken... over economische migratie en het punt over gezinshereniging en het asielbeleid. Wij verliezen in Europa, en dat vind ik heel erg, het gezicht dat wij mensenrechten en waarden uitdragen als Nederland. En het gezinsherenigingsvoorstellen van, van Leers... die gaan tegen alle mensenrechten in op het terrein van gezinsleven. Ja. En de manier waarop we met asielzoekers omgaan... de detentie van asielzoekers... stralen we ook geen mensenrechten gezicht uit. Op die terreinen vind ik dat Nederland echt achteruit holt. En okay. daar is natuurlijk wel degelijk de PVV verantwoordelijk voor. Al als dat dus straks niet haalbaar zou blijken, wat zegt dat dan straks over de onderhandelingen die nu op dit moment in het katshuis plaatsvinden uh, over bezuinigingen, maar waarvan de PVV heeft gezegd wij willen daar ook iets anders voor terug. Wij gaan alleen maar akkoord met die bezuinigingen als er ook niet financiële maatregelen in ons voordeel genomen kunnen worden. Als u zegt niet haalbaar, als ik de SP hoor zeggen... dit zijn ook regels waar wij als Nederland ons niet mee zouden moeten Absoluut. willen verenigen. Wat betekent dat dan voor deze huidige coalitie, meneer Mulder? Ik weet niet wat er uit die beraadslagingen van het katshuis zal komen. Ik weet niet wat er omgaat. Ik nee, maar wat ben het betekent, net zo ongeïnformeerd hier... als u over wat er ja. omgaat. Ik weet alleen dat de bal is nu in het hof van de Europese Commissie van mevrouw Cecilia Malmström, dat is de commissaris van ja. Integratievraagstukken. Die heeft de antwoorden gekregen op haar Groenboek. Die begint dat te analyseren. En daar kunnen voorstellen uitkomen. En die voorstellen die zal zij doen in het licht van de meerderheden die ze denkt te krijgen in de Raad van Ministers en in het Europees Parlement. Ja, Gilles ja, schouw, wat Frank... denkt u? Wat gaat het betekenen voor de coalitie? Nou, nog even. Frankrijk heeft officieel laten weten die gezinsrichtlijnen niet te willen veranderen. En ik denk, uh, ja, het Kasthuis zal een nieuwe uh, konijn uit de hoed toveren. Hmm. En ik vrees, met grote vrezen, dat dat iets gaat worden richting een opt-out. Ik hoor daar de PVV voortdurend over. Een aparte afspraak voor Nederland. Ik zie dat VVD en CDA daar eigenlijk geen afstand van nemen. Uh, dus dan, dan, dan zal dat wel weer uh, het nieuwe wonder zijn... wat tot oplossingen moet worden gebracht. Oké, okay. nou, het is een, uh, geen eenvoudige discussie. En alles hangt weer met elkaar samen... Haalt het kabinet de eindrit? Ik dacht Je... dat van wel. Oké, okay. nee. nou ja, dan hebben we dat toch heel duidelijk even afgesproken hier. Um, uh, Dennis de Jong, Jan Mulder, Gerard Schouw, hartelijk dank. Want daarmee eindigt onze uitzending voor vanochtend. Wilt u meer informatie, ga even naar onze website, troskamerbreed.nl Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. De redactie van deze uitzending deden Roelien Aksen, Lisbeth Witteman en Bart Smulders. De techniek was in handen van Hans Schelvis. Wijzen wij u nog graag even op de uitzending van onze collega's van de Tros Autoshow, straks om twee uur. Want daarin is iemand te gast die wij hier ook wel eens aan tafel zouden hebben willen hebben. Jan-Peter Balken en de oud-premier. Troskamer is er volgende week weer. Graag tot dan. Dag. Dag. Samen thuis, samen trots.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 Daarnaast het laatste autonieuws. Fritura's. En evitara's. Fritura's. Die ja. Straks om twee uur in de Tros Autoshow. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.